In het noorden kan de zon doorbreken, er staat veel wind en de maxima ligt... Zin in Zandvoort ja. is zin in ZFM. GFM. Met nu, zie het.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 It's just my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 me mm -hmm.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 Drop it down low, low. Let me see you take it to the dance floor, yo. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een Turkse luchtaanval op een ziekenhuis in de Syrische stad Afrin... zijn negen mensen om het leven gekomen. Dat melden Koerdische strijders en het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten...